Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een vrouw uit Maastricht is erin geslaagd haar dochter te bevrijden uit handen van terreurbeweging IS. De dochter van 19 was tot de en naar Syrië gegaan. Daar wilde ze trouwen met een Nederlandse jihadist. Toen de moeder hoorde dat de dochter spijt had en weg wilde bij IS, reisde ze naar Syrië... en slaagde erin haar dochter mee te nemen over de syrisch turkse grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bemindelt nu over de terugkeer. Een advocaat verwacht dat moeder en dochter binnen een week weer in Nederland zijn. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil niet ingaan op de nieuwste oproep van de ontvoerde Sjaak Rijken. In het Radio 1-journaal zei hij dat hij uiteraard bezig is met de zaak, maar dat hij niet kan zeggen wat hij voor Rijken doet. Dat is volgens Koenders frustrerend, maar openheid is niet in het belang van Rijken. De Nederlander werd drie jaar geleden ontvoerd in Mali. In een videoboodschap roept Rijken de Nederlandse regering op hem te helpen. Premier Netanyahu heeft gezegd dat Israël met harde hand zal reageren op de aanslag van vanmorgen in Jeruzalem. Het kabinet houdt vanmiddag spoedoverleg. Twee Palestijnen drongen schietend een synagoge binnen en doden zeker vier Israëli's voor ze zelf werden doodgeschoten. Netanyahu geeft Hamas en de Palestijnse president Abbas de schuld van de aanslag. Zuid-Korea heeft voorlopig de import van pluimvee uit Nederland stopgezet. Aanleiding is de uitbraak van vogelgriep in Hekendorp. Ook alle pluimvee uit Groot-Brittannië is vanwege het virus in de ban gedaan. Eerder dit jaar werd Zuid-Korea ook getroffen door een uitbraak van vogelgriep. Miljoenen eenden en kippen werden afgemaakt om de epidemie te bestrijden. Het weer, grijs met nevel en mist. Dan later ook soms wat zon. En op een enkele plek motregen. Er staat weinig wind uit oost tot noordoost. En het wordt 7 tot 10 graden. Morgen opnieuw grijs. Donderdag wat meer zon. Dit was het... N ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A27, Breda, Utrecht. Er staan in beide richtingen voor de Gorkum files met een lengte van 2 kilometer. En op de A44, Amsterdam richting Den Haag, er staat voor naar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort... op deze dinsdagochtend 18 november 2014. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis... Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met weet je nog wel oudje Een opname uit 1928. Het komende uur onder andere muziek van de Zelveera's, de Limburgse zusjes. En de eerste van de Zelveera's, ik ga de tweede draaien. is uh, Gebroken Harten. En de Zelveera's was natuurlijk een Nederlands slagerduo uit Weert. Als u dat zich nog kunt herinneren, dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogte. Regio's van de Nederlandse hitlijsten behaald... en meer platen verkocht dan vele rockartiesten. De zelvereners bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Jansen. En u hoort dus nu Gebroken Harten. De maar vlug voor een rit. De Limburgse zusjes met Je gaf me rozen. En daarvoor de Silvera's, twee hitjes achter elkaar: Eerst gebroken harten en erachteraan de fijnste dans met jou. De volgende artiest is Mike Vincent. Dat is de artiestenaam van de uitzet, bosafkomstige zanger. Kees Vermeulen-Winzand. En hij zingt voornamelijk hoofdzakelijke feestnummers, maar ook covers en oldies. In 1969 zong hij in de groep The Flying Rockets het nummer Italië. Dat nummer en later ook in het Nederlands zong. Het meest bekende nummer waar hij bekend mee werd was Fried met mayonaise... Uit 1974 op de muziek van een... Uh Gigi Lamoros van Dalida. Dat uh, in diezelfde tijd ook een hit was. In de nummer kwam het tot uiting dat een frietje met mayonaise aan hem meer besteed was dan een uh, culinair diner. Voor het liedje maakte ook Johnny Hoes een versie die geen hit werd. In een aflevering van het televisieprogramma toen, he, toen was geluk, heel gewoon, was het uh, programma gewijd aan friet met mayonaise. En in 1976 had hij een hit met het liedje Oh Valeria. En u hoort nu Oh Oh Julie. Mike Vincent, nu op de radio. Zij was. En nog steeds als ik van haar licht dromen, zeg tegen haar. Oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg ja alsjeblieft, sinds ik jou Met ik lig op mijn kussen stil te dromen en daarvoor hoorde u de Haarversangers met O. Heide roosje. De volgende artiest genaamd Auguste laat geboren in Tilburg op 16 september 1882 en aldaar overleden op 14 februari 1966 was een Nederlands zanger en humorist. En het toppunt van zijn populariteit bereikte hij in de jaren 20 en 30. Zijn bekendste hit uh, was uh, Breng eens een Zonnetje onder de Mensen... en ik heb een huis met een tuintje gehuurd. En ook trouwens het Brahmat volkslied en het nummer... Breng eens een Zonnetje onder de Mensen was een grote hit in 1936. En u hoort hem nu augustus laat hier op CFM Zandvoort. Het leven dat is geen plekje. ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzen je. Mager van wat je kan, als je geluk wilt zoeken, hangt aan een zijden draad en je succes wilt boeken. Luister dan naar mijn rat, breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien. Of het dal voor de kou te bewaren, of misschien als een veilige stut voor de hemelpoog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten.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 So Martine Catharina Maria Bijl, en u kent haar natuurlijk als Martine Bijl... geboren in Amsterdam op 19 maart 1948. Een Nederlandse zangeres, actrice, schrijfster, presentatrice en cabaretier. Ze acteert, presenteert, zingt, schrijft, vertaalt musicals en televisiecomedies. En ze is veelvuldig te zien geweest als panellid in tv-programma's... en trok op in theater met haar personality-shows. En ook is ze was ze producer van een serie gramofoonplaten met verhalen van Walt Disney. En tot september, vorig jaar, trad ze 27 jaar lang op... in televisiereclames van uh, onder andere Hak. En in die jaren was ze in meer dan 40 spotjes te zien. Ze werd in 1965 als zangeres ontdekt door Willem Duis... terwijl ze nog op het gymnasium zat in november 1965... maakte Martine haar tv-debuut in Cabaret Chroniek. Ze had vroeg hits met de makelaar van Schagen... Bloemendaalse Bos, die ze opnam bij het pionierlabel uh, Duravo. En u ze juist. ik zou wel eens willen weten. En daarvoor hoorde John en Mary met de taxichauffeur. En we gaan door met Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. Oh. Ochtend in Zeeland, een ochtend alleen voor.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 je is de manier waarop je doet Oh, kietel me niet, daar kan ik niet tegen Oh, kietel me niet, dan word ik verlegen Want jij kunt alles met me doen, ja, alles mag Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de slappe lach Kietel me niet, daar kan ik niet tegen Kietel me niet, kietel me niet, nee Stonden, ah. Iedere dans is een kans dat ik vraag, HA je niet HA HA HA HA zijn, want je weet.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 en ik, weet, en ik weet, dat is het grote moment dat ik heb gekend toen je kussen kwam. Maar ik denk altijd weer aan dat jij die avond zag gestorven zijn. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Want ik kan niet leven zonder jou, sla je armen om mee. Alleen van jou maar hou, ik voel me zo alleen Iedere dans, iedere dans, is een kans Dat ik vraag, ze wil je niet graag altijd bij me zijn Iedere dans, want je weet, want je weet Ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maan schijn En ik denk Voeraio's met Dans nog eenmaal met mij. En ook hoor u muziek van André van Duim. met Kietel me niet. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort, hier op de lokale oproep CFM Zandvoort, bij Rames Barrio Zandvoort. En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70, met natuurlijk mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende dame is geboren als Hendrika Sturm. U kent haar waarschijnlijk als Rita Corita, geboren in Amsterdam, op 24 November 1917 en overleden in Beekbergen. Op 24 december 1998 was een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met de accor accordeonleraar Koen Ooms en ze vormden samen het duo Corita. En in 1958 had ze een hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een lied van accordeonist en componist John Woodhouse. En dat nummer zou aan haar hele verdere leven blijven achtervolgen. En nu dus ook. U hoort nu Rita Corita met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie.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 Maar toen ik hem met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te klopen. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop? Nee, jij? Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie? Wat knap de mens daar van hoor! Paraam pampee, pam pam De koffie ging erin, als koek. En ik kreeg een complimentje. maar ik dacht ga jullie nu naar huis ik sluit voor vanavond meteen toen zei mijn man, zou ons nog? Een tweede bakje goed smaken. Ze riepen, he ja, en toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Jongens, willen sturen er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daar van? Je kan heel lang leven.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 je blijft ook gezond Als je mijn nu de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakke koffie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 You oh. be Ik ben Ik hoor u natuurlijk Rita Corita met koffie, koffie, Lekker bakje koffie. Het is bijna twaalf uur. Het programma zit er weer op als u nou denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een stuk gemist aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik hoop dat het droog blijft deze week en we spreken elkaar misschien volgende week dinsdag vanaf 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik zeg tot ziens. Twee mooie ponies stonden dagelijks. Bij een heel klein... Gevoemen. Dacht onze vent, ik krijg een pad, dus hemel uit zijn. Parveel dus hij in gedachten. Waar niet naar wordt geluisterd Want dat heb je vaak Maar in de dolle olie Want dat groepie op de hoek Kun je doorgaan tot het einde Voor een schokkie per verzoek Hoki-toki-pialissie Op je sinaasappodissie Speel maar verder Als maar verder hoki toki pianissie. Op je sinaasappodissie Want we gaan Een aardig muzikantje Hij speelt de sterren naar beneden Voor een slokje drank Een hele nacht te zwoegen Maar hij doet het met genoegen Honkie donky voor een jonkie Nee, geen dank Maar in de dolle olifant van dat jonkie op de hoek Kun je doorgaan tot het einde Voor een slokje per verzoek Honky donky pianissie Op je zin We're